6 uur. Levi van Eck met het nos Journaal. De leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, vindt achteraf dat hij te snel een bericht op sociale media heeft geplaatst over het incident in de trein waarbij twee vriendinnen van hem betrokken waren. De leider van Forum voor Democratie schreef vrijdag dat de twee waren lastiggevallen door Marokkanen. Achteraf bleken het controleurs van de NS. Dat bericht was te snel en te stevig, schrijft Baudet nu op Facebook. Hij zegt dat hij de kwestie te haastig in een bredere politieke context heeft getrokken. Boudet zegt verder dat hij niemand wil beschuldigen die geen blaam treft. Dat heeft hij ook de NS laten weten. Tijdens de rechtszaak over het neerschieten van MH17... staan twee Nederlandse advocaten een van de vier verdachten bij. Ze doen dat samen met een Russische advocaat. Het zijn Boudewijn van Eijk en Sabine ten Douschate. Laten zij weten via het Advocatenblad... Hun cliënt is een van de vier verdachten die het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. De advocaten willen niet zeggen wie hun cliënt is... maar bronnen bevestigen aan het ANP dat het om Oleg Poulatov gaat. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie... heeft honderden documenten over de minder Marokkanen-uitspraak... van PVV-leider Wilders openbaar gemaakt. Het gaat om documenten uit de periode 2014 tot december 2016... waarin het ministerie en het Openbaar Ministerie... over de uitspraak van Wilders communiceren. Hij zegt er niet bij of er sprake was van politieke beïnvloeding... door zijn voorganger opstelten. De politie in Delft heeft een 40-jarige Iranier aangehouden... die een aanslag wilde plegen in Iran. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... De man was actief voor een Iraans verzetsbeweging. die in Nederland en Denemarken is gevestigd. In Iran pleegt die beweging aanslagen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Op en op olie- en gasvelden. Het weer. Vanavond gaat het in het zuiden regenen. Het is 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt dan hooguit 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.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 Zeker, Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste In Zeker, Zandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 It's all music, all the time. Dance! Dance Radio. We're puppy love. Sure, sure, mm. I am the one who can stand with me mm. You always getting funky on I me mean. Jacket A bad reputation Insatiable habits He was on me One look and I couldn't breathe Yeah I said if you kiss me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 Instead of the whole genre one song it can only be dance radio Such a fool when right in front of.